Casper Meijer met het NOS Journaal. Zorginstellingen krijgen een financiële klap door de coronacrisis. Dat voorziet consultancykantoor EY... op basis van de jaarverslagen van ruim 450 instellingen. Corona zorgt voor meer personeelskosten... door extra zorg voor patiënten en de uitval van personeel door ziekte. Tegelijkertijd leidt uitstel of afstel van behandelingen ertoe... dat er minder geld binnenkomt. Financieel gezonde instellingen gaan de crisis wel overleven, denkt EY...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 Het weer de komende dag is het wisselend bewolkt. Later op de dag wat vaker zon, met soms een bui, Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wat is dit? Wat is dit? Ik krijgen we ineens een herhaling er tussendoor. Dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Hij vliegt er in één keer zo uit. Ja, Dat gaan we dus niet doen. We gaan gewoon even heel fijn beginnen met een... Ja, iets met pakken. Jaren zeventig. Dat idee. Jaren zeventig was... Wat had dat wel synoniem voor bijvoorbeeld een glam rock... En deze jongens die hadden het volgens mij wel uitgevonden, dacht ik zo te weten. De Suite met ballroom blitz. Ooit begonnen ergens eind jaren 60. en de hoogtijdagen van deze band lag min of meer tussen de jaren 70. begin jaren 70 en eind jaren 70. En bovendien Brian Connolly, dat is de frontman van de band, die is niet meer onder ons, want die, die is nou geloof ik niet zo lang geleden, nou een tijdje terug alweer, overleden en... en de band is uh, toch wel uh, heel erg uh, populair geweest. Getuige ook deze single. Het nummer heette Balon Blitz. 8 minuten over 10. Op deze woensdagochtend 2 september uh, hebben we dan wat uh, te doen. Nou, we hebben nog wel wat te bespreken zo direct. Uh, terugblikkend doen wij uh, op de naamgeving van het uh, circuit Zandwoord. Want ik had uh, zelf uh, een aantal gesprekken gevoerd met uh, twee uh, hoofdrolspelers van dat circuit Zandwoord. En dat zijn Jan Lammers en uh, Robert van Overdijk. Uh, die, die komen nog een keer in herhaling. Want afgelopen zaterdag heb je bij Zandvoort op zaterdag... bij Rob en AJ al kunnen horen hoe dat in zijn werk is uh, gegaan. Ook uh, zit er hier een uh, column verborgen van Tino Stuy. Dat is... Uh, Niltje Rest in Pieces. Die heeft hij vorige week toen ik de uitzending even van Ger mocht waarnemen gedaan. Tenminste, dat heeft hij daar uitgesproken. Dus dat zal je straks nog voorbij horen komen. En natuurlijk ook muziek uit de onderstroom van Nederland. Laten we daar dan maar mee gaan beginnen. Want dit is rock uit Rotterdam.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 Promises I've never lied and never tell. This virtual insanity of proclaimed honesty makes life true I don't understand what's going on. Who, who is, is right? right? Who is wrong? Tell, tell me how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand behind what's going on. Who screen, is right? Who is wrong? Tell me how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on. Behind the mask, behind the screen. Rule of the a brutal little scene You never know if we are heading on. for the, the answer of the, the end is Or that And this I way of peeping up it. appearances Is heaven I say I'm going on Paragraph. Name and introduction. They present the writer's personal opinion concerning the topic. Explain if there's supported by reason reasons and support Or that you're presenting. Express Is dat het rock was, maar het is dus natuurlijk meer soul. En die rocklaag die zit er wel degelijk in. Het uh, groeft en stamt en spuit gewoon je boksen uit, als je het uh, hoort. Malou Vriends heet zij. En uh, de band is opgena uh, ja, eigenlijk opgehangen aan haar. Want zij is de frontvrouw van de, van de band. En dit uh, heet How Do You Feel About It? We even terugblikken naar uh, afgelopen woensdag. Dus een week geleden. Iets uh, minder dan een week geleden, want uh, vorige week woensdagmiddag werd uh, bekend hoe de naam van het uh, circuit Zandvoort uh, gaat heten. Tenminste, uh, ging heten cm.com circuit Zandvoort of cm.com circuit Zandvoort, hoe je het maar noemen wilt. Maar voor ons blijft het gewoon circuit Zandvoort, want ja ja... Dat zal, uh, die cm.com, dat is leuk uh, voor de naamgever. Maar ik blijf uh, erbij dat dat uh, in de volksmond uh, gewoon uh, het voor is ik wie uh, blijft heten. Maar goed, uh, het gesprek uh, had ik ook met, uh, met Jan Lammers. Hij, uh, was, uh, hij was er dus ook. En uh, ja, dat gesprek dat ging toch uh, een, uh, op een gegeven moment toch wel een uh, andere kant op. Uh, Eerst natuurlijk uh, wat uh, de belangrijkste hoogtepunten waren van die dag. En dan moet er iets komen. Ja, dus dit is uh, media update nummer 4. Ook uh, Jan Nammers is daarbij. Um, ja, wat, uh, wat zijn eigenlijk uh, de belangrijkste wapenfeiten voor deze dag? Uh, nou, de aankondiging van de nieuwe naam, natuurlijk. Hè, dat is uh, cm.com. Uh, was al een bestaande partner natuurlijk, uh, van ons. Uh, en heeft ook uh, natuurlijk heel erg uh, geholpen met de digitalisering van, uh, uh, van het hele evenement. Uh, we hebben kunnen zien in de ticketsverkoop. Fantastisch functionerende website. We hadden natuurlijk 1 miljoen belangstellenden En we hebben uiteindelijk meer dan 300.000 tickets verkocht. En dat, dat, ja, dat geeft heel veel contact met onze klant. En die klantgerichtheid, ja, we willen die klant alleen maar beter begrijpen. Om ze gewoon beter van dienst te zijn. Dat is de streven wat we hebben. En dat zijn precies de faciliteiten waar cm.com info ziet. He, dus dus uh, qua betaalmodules, uh, als wij onze kiosk hier hebben, uh, hoef je niet meer in de rij te staan. He, dat is ook volgens het, de COVID-19 werkwijze. He, je hoeft niet meer op elkaars lip te staan, maar je kan gewoon op je mobiele telefoon bestellen, betalen en zien wanneer je het af kan halen. He, dus, dus wat dat betreft uh, helpt dat ons enorm voor de toekomst. He, de faciliteit ligt er gewoon klaar voor de toekomst. alles uh, uh, Overal zijn de puntjes op de i. En, en uh, dit is gewoon uh, ja, voor onze geweldige partner beursgenoteerd Nederlands bedrijf, daar zijn we ook super trots op. En uh, wereldwijd hebben ze contoren, hè, want ze werken ook wereldwijd voor allerlei hele indrukwekkende bedrijven. Uh, dus dus uh, wat dat betreft uh, nee, een, een geweldige partner. Uh, het sportieve verhaal over het uh, circuit. Uh, nu hebben we afgelopen weekend uh, hier een race-evenement uh, meegemaakt. Uh, mee ben je er zelf ook nog even wezen kijken hoe dat uh, eraan toe is gegaan? Uh, nee, ik, ik, ik, ik zit al in de racerij vanaf mijn twaalfde, dus, dus uh, ja, als ik even niet naar het circuit hoef, dan uh, vind ik dat ook niet erg. Dus dan ben ik, dan ben ik wel uh, vlak, dan sta ik wel langs de baan, maar de kans is groter dat ik op de golfbaan sta dan. <laughs> Oké, okay, dus uh, dat, dat uh, één ding. Maar uh, aan de andere kant, uh, zijn er eigenlijk ook uh, hier dan op die baan nog de nodige dingen gebeurd? Uh, ja tuurlijk, de exploitatie die gaat heerlijk een heleboel mensen en autosportliefhebbers die genieten ervan en uh, superleuke feedback krijgen we. Hè? Mensen die, die, die uh, ja, vinden het een geweldige baan. Hè? Dus, dus uh, wat dat betreft is het geweldig. En, en uh, ja ik breng ook enorm veel tijd uh, in Italië door op dit moment hè? Met, met onze zoon. Mm -hmm. uh, René die is 12 en uh, ja we zijn constant uh, op de internationale kartbanen. Zijn we bezig. Uh, uh, dus, dus wat dat betreft zit ik midden tussen alle uh, nieuwe Hamiltonnetjes en Max Verstappers van de toekomst. Uh, die nu uh, tussen de 10 en de 12 zijn. en uh, ik denk uh, over een jaartje of 8. Uh, ja, in de Formule 1 zitten. Hè. Dus er zal er wel 1, 2 of 3 uh, zullen er wel doorkomen. Hoe zit het uh, met jou, zoon dan? Uh, zie, zie jij in hem ook een, misschien een potentiële kandidaat. die ook hogerop uh, zou kunnen komen? Ja, je bent natuurlijk een beetje voor vooroordeel. Uh, ja, tuurlijk. Hè, maar uh, ik doe met sociale media niks. Ik probeer hem op geen enkele manier te hypen en noem maar op. Ik heb drie geweldige kinderen. Mijn dochter Soemea van 25, woont in Orlando, die doet het geweldig. Ryan is al een jaartje vier. Ook hier in Nederland, voetbal bij SV Zandvoort. Daar ben ik ook super trots op. Ik zou willen dat ik hem verder kon helpen. Maar voetbal is natuurlijk wat minder mijn ding. Dan kan ik wel hardlopen en voor de rest weet ik niet wat ik met die bal moet doen. Dus, dus ja, het, het is iets, zowel René als Rayan. je moet uiteindelijk met je resultaten moet je naar het volgende level zien te komen. He, dus dus ja, het gaat uiteindelijk gewoon om, om, om, uh, om die prestaties en uh, of, je, of je gewoon het beste uit jezelf kan halen uh, op het moment dat het ertoe doet. Uh, dus dus uh, dat is in, in die topsport is een slangenkuil, uh, maar je moet gewoon presteren en dan word je opgepikt. En, en, uh, dus, dus uh, ja, ik hoop, t, het zou het geweldig vinden als, als een Rayan dat lukt, natuurlijk op het voetbalveld. Uh, en, en voor René hoop ik dat hij dat op de kartbaan voor elkaar krijgt. Maar uh, ik bedoel, je zit natuurlijk, uh, uh, wat betreft je jongste zoon, uh, die zit natuurlijk in de sport uh, waar jij zelf ook actief in, uh, in geweest bent. Ja, maar, maar goed, dat, uh, dat uh, familietechnisch is dat uh, helemaal niet zo simpel. Uh, want want uh, wij hebben natuurlijk een samengestelde relatie en... en uh, uh, ja, wat je, wat je vaak ziet, je ziet het ook natuurlijk uh, bij families waar, waar er één uh, topsporter in zit. En of dat dan turnen is of zwemmen of voetbal of wat dan ook, of tennis of golf. En dan gaat natuurlijk één, heel veel aandacht naar één zo'n uh, kind in de familie. En, en uh, dat voelt altijd heel erg dubbel aan. Ja. Uh, dus, dus dat, dat zijn uh, vaak hele moeilijke uh, keuzes die je moet maken of die je maakt. Uh, en en uh, ja, daar heb je niet echt het idee dat je het altijd goed doet. Maar, maar ja, ondertussen ben je het aan het doen, je doet het allemaal met de beste bedoelingen. Maar, uh, maar goed, dus dat, dat, uh, dat zijn wel geweldige uitdagingen. Ik denk als we straks 10, 15 jaar verder zijn, hè, dan, uh, dan, dan zijn al die angels wel uh, eruit. En al die kolen uit het vuur en dan is iedereen gesetteld. Ja. Dus dan zien we wel hoe het allemaal op zijn plaats is gevallen. Uh, steek je er ook wel eens wat van op, van zowel uh, je ene zoon die aan het voetballen is als degene die dus nu uh, met uh, vierwielen en een stuur over, uh, over die banen heen uh, knort. Nou, uh, dat probeer je wel, hè? maar, maar uh, hè, wat ik zeg, het is, het is gewoon heel gecompliceerd, weet je. Het is, het is soms ook heel frustrerend. Hè? Ik zou uh, Rayan, hè, wat ik natuurlijk zelf een geweldige voetballer vind, ik zou hem heel graag verder willen helpen. Maar ja, en, en ik ken natuurlijk uh, heel veel mensen, uh, maar, maar ik, ik kan niet even tegen Guus Hedding zeggen van, nee hey, Guus, uh, zet hem even ergens in de basis, weet je. D dus... Het, het, het is heel moeilijk hè? en, en uh, met, met René zou ik ook niks kunnen als hij niet presteert. He, dus, dus er moet gewoon gepresteerd worden, en, eh, maar soms is dat vanuit een hele moeilijke positie. He, we hebben hier eh, met, met ons Zandvoortse clubje, eh, daar lopen hartstikke goede vo voetballers rond. Eh, je wil ze allemaal een basisplaats geven, je wil ze allemaal laten scoren, maar ja, zie het maar eens voor elkaar te krijgen. Dus, dus soms eh, is het heel frustrerend, ik zou hem zo graag willen helpen, maar ja, eh, je handen zijn daar vaak gebonden. Dus, eh. the fruit it took from city drowning in its street, How oh, your dress unveiled my me. You were Ma mémoire passait par le vent. Près de toi, je resterai en silence, je te rêverai au printemps. Pardonne ma langue et mes péchés. L'éternité vient rapidement. Tout est fini. Avec moi garde-moi dans ton cœur l'automne est presque là maintenant tout ce temps il reste avec moi Désolé, Was Michel Ebbe een van de, de mensen die uh, een zomertour ja, een heeft uh, georganiseerd voor uh, het centrum. Nou, uh, het wijkje Rotterdam Noord. Nee, het centrum niet. Uh, Rotterdam Noord, daar komt hij vandaan ook. En uh, dit was alweer van 2019. Een song for Fall and Darkness komt van Inertia. Eigenlijk is dat de nummer nog veel langer. Uh, Al oud, uh, dat Dateert alweer dit nummer van 2018 zelfs al. Dus uh, wat dat er gaat, uh, is het al heel lang geleden. Weer terug naar Jan Lammers. Want uh, natuurlijk werden er ook nog de prestaties van een Nederlands Formule 1 coureur besproken. En dat komen we, ook op het gaan we nu bespreken. We nu het volgende uh, stuk uit. Als we het dan toch over de sportieve uh, elementen hebben. Natuurlijk uh, ook waar het... Uh, ...begonnen is om die Dutch Grand Prix, omdat we natuurlijk nu een Nederlander hebben rondrijden... ...die vooraan uh, meestrijdt om de podiumplaatsen in, in dat opzicht. Daar ben, ben jij dan ook uh, als analist bij, uh, bij betrokken uh, in, dat, in dat opzicht. Uh, hoe doet hij het op dit moment? Nou, Hij staat tweede in het wereldkampioenschap en er zijn nog een heleboel races te gaan... ...op allemaal circuits waarvan we niet precies weten uh, of dat uh, Red Bull gaat liggen of god weet wie... Uh, er zijn ook teams die allemaal vordering maken. McLaren heeft veel vordering gemaakt. Uh, Ferrari is weer een stapje terug. He, dus dus uh, Ferrari die domineerde op een goed moment, althans domineerde, die zat er heel goed bij. Nou, die zijn wat teruggevallen, he, om allerlei redenen. Dat weten we zo langs wel. Maar goed, er gaan nog heel veel punten verdeeld worden. Uh, Max staat tweede, dus hij doet gewoon mee voor het wereldkampioenschap. Dat, dat... Zeg je ook gewoon uh, onombonden? Want uh, ja, er werd wel van tevoren gezegd van ja, maar uh, hij heeft, uh, de eerste race heeft hij niet uh, gescoord. Uh, zie je dan toch nog eventueel nog mogelijkheden? Nou, dat zijn de races die geweest zijn. Maar die ja. zeggen nog helemaal niks voor al die races die nog gaan komen. He, dat, dat, uh, ik bedoel, er zijn, uh, uh, er zijn bij een pitstop uh, wielen die vast blijven zitten. Er zijn rijders die foutjes maken. Er zijn sensoren die kapot gaan. Uh, het is racen. He, dus dus uh, een race winnen en een kampioenschap winnen is absoluut geen formaliteit. Dus, dus uh, als, als Hamilton uh, twee of drie keer een technisch probleem heeft uh, of, of, uh, of een keer een fout maakt of wat dan ook. Uh, ja, dan, dan, dan geloven we er allemaal weer in. Maar uh, om, om nou te wachten dat hij een race wint en te gaan zeggen nou geloven we er weer in. Ja, dat vind ik zo laf. Uh, ik denk op dit moment geloof ik er gewoon nog in en dat komt gewoon omdat ik heel veel vertrouwen heb in de expertise van, uh, van het team van Red Bull. En, en, en ook uh, natuurlijk in de vaardigheid van Max. Ja, want die technische ontwikkelingen die uh, gaan ook... Uh uh, snel in, in, in die sport. Uh, hoe werkt dat dan bij zo'n uh, fabriek? Gaan ze dan uh, proberen te spiegelen of gaan ze van hun eigen kracht uit? Nou, dat is bijna, bijna een wetenschappelijk iets. Hè. Je moet je voorstellen dat je gewoon een medisch laboratorium hebt waar je allerlei dingen aan het uitproberen bent. En uh, soms uh, lukt er een experiment en dan heb je iets geweldigs gevonden. Nou, dat, dat is uh, in de Formule 1-wereld niet anders. Je bent constant dingen aan het uitproberen uh, in een windtunnel en noem maar op. En dan kun je soms tot een ontdekking komen. Uh, dat, uh, dat houdt in veel gevallen in dat er gewoon een fysieke update nodig is, hè, dat er gewoon een ander vleugeltje nodig is, een ander dit, een ander dat. Nou, hè, dan moet je kijken, past dat binnen de reglementen? Maar soms is het ook een manier van afstellen, dat je ziet van, hé, hey, op deze manier komt het potentieel maximaal tot zijn recht. Uh, is dit ook een, een baan waar hij op een gegeven moment ook uh, uit de voeten kan uh, komen, uh, als laatste vraag? Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, uh, iedere baan ligt uh, max, weet je. Maar dat geldt ook voor al die rijders hè, van, van de eerste tot de laatste op de Formule 1 uh, startgrid. Die hebben allemaal competentie genoeg. Dat ze hier vijf rondjes gereden, hebben de kennis die baan. En uh, die hebben ze waarschijnlijk in de simulator al uh, duizend keer rondgereden. Dus, dus uh, zodra hier uh, het licht op groen gaat, dan weten ze allemaal... Uh, de... Dat was hem, Bregje Lacour, met got to go Het nummer is uh, niet uh, door haar geschreven. Dat is door degene gedaan die je daarvoor hebt uh, kunnen worden. Namelijk Michelle Ebbe, die heeft het uh, nummer geschreven. Heeft het nummer ook uh, oorspronkelijk uh, uitgevoerd... maar dacht, dat kan ik beter aan een vrouw overlaten. Dat verhaal hebben we wel eens eerder gehoord. Namelijk uh, bij het nummer van uh, Tina Turner, Private Dancer. Dat was uh, ooit uh, geschreven door Mark Noffler. Maar die vond uh, zichzelf daar niet goed genoeg uh, voor... En toen besloot hij dat uh, over te laten aan Tina Turner. Dat is een beetje hetzelfde uh, parallelletje wat ik uh, ook bij dit uh, nummer kan trekken. Nou, uh, het is uh, twee minuten over half elf. Dan uh, gaan we eens, uh, normaal gesproken het uh, nieuwsoverzicht doen. Maar uh, Jammer is uh, nu met zijn studie bezig. Dus vullen we dat op een andere manier in. En nou, dat uh, doen we met uh, de kolom van Tino Stuy. Vorige week uh, heeft hij die uitgesproken. Uh, en dat gaat over een kreeft. De kolom van Stuy. Uh, dit stukje heet Neeltje. Rest in pieces. Ik had niet meer nagedacht over de mededeling van mijn vrouw. Oh ja, er ligt een kreeft in de ijskast. Afgaande wat er af en toe aan kromme te teksten door ons huis vliegt... was dit er een in de categorie vrij normaal. Mijn vrouw maakt een tv-tje over de twaalf provincies. Daar zit als quizvraag ook een voorwerperonde in. Dus ze kwam, ja, want weggooien is zonde... met lokale specialiteiten als gin uit Schiedam... en een soort gevulde krentenweg uit Horenthuis. Dat waren dus aflevering Zuid en Noord-Holland... en nu volgde bereikbaar een kreeft uit Zeeland. Lekker. Jarenlang altijd met veel plezier naar het lokale drinkrestaurant Mollies... voor het jaarlijkse kreeftenfestival geweest. Weilen mijn grootmoeder zag ik daar voor het eerst in haar leven kreeft eten. Ze was al in de tachtig en genoot met volle teugen. Als je de hongerwinter, de maanlanding, de seksuele revolutie... en het baren van dertien kinderen overleeft... is het niet zo gek dat je nooit aan het eten van kreeft bent toegekomen... Wanneer we ter gelegenheid van iemands verjaardag in de ongeduldige buffetrij bij een ozosfeervolle toekomst terechtkwamen, zag ik oma ook altijd als eerste de schaal met zalm aanvallen. Met uitstaande ellebogen als een oude Rus bij een all-you-can-eat restaurant. Niemand kwam er langs, ze gromde er nog net niet bij. Het was natuurlijk zwaar overschatten met water opgespoten kweekzalm. Hé, hey, het is een van de valk, hè? Ik heb met die gast op school gezeten. Alles behalve een luxe product dus, maar voor mijn oma's generatie... was zalm natuurlijk jarenlang het onbereikbare visje. En dat gaat nooit meer weg, blijkbaar. Terug naar de kreeft. Een trapje hoger op de vis- in schaaldierenladder. Na enige uitleg over het bijbehorende gereedschap... en het omhangen van feestelijke reuzenslap begon het kreeftenbaggenaal voor mijn grootmoeder. Ze sloopte eerst het dier met chirurgische precisie. Maar at er vreemd genoeg niets van. Tot ze uiteindelijk alle onderdelen had geleegd... en een stapeltje kreeftenvlees midden op haar bord lag. Inmiddels waren wij allemaal een beetje klaar met eten, maar dat was haar minste probleem. Het werd een jaarlijkse voorstelling. Oma bakte traditioneel een boterkoek voor restauranteigenaar Hanne Eingossen en zijn collega's... en genoot van haar uitgestelde verstijnen als een kind in de speeltuin. Daar moest ik in retro allemaal even aan denken toen ik vanmorgen een blik op de kreeft wilde werpen. Na het openen van de tas viel ik echter even stil. Want ik verwachtte een roze versie die dus klaar was voor een toefje citroenmayonnaise... En geen diepzwarte variant waarvan de oogopsteeltjes mij direct volgde... als een scheidsrechter bij een tenniswedstrijd. Inclusief bewegende scharen en bijbehorend elastiekje. Een welgemeend what the fuck en een telefoontje volgde met mijn lief. Weet je dat je een levende kreeft in de ijsjes hebt gelegd? Ja lief, ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest. Ja, dat had ik wel even willen weten. Ze kijkt me namelijk heel meewarig aan, Neeltje Jans. Lang verhaal kort, ik kan ook mijn eigen konijn niet opeten natuurlijk, dus Neeltje... Ik heb hem inmiddels een naam gegeven, ging met me mee op de scooter naar zee. En heel even speelde ik serieus met de gedachte om haar terug te zetten. Maar ik vreesde hem dan dat er helemaal niemand meer serieus wordt genomen. Ik heb hem dus aan de kok van een bevriende strandpachter gegeven. Die strandpachter dacht, toen hij het verhaal even laten horen... dat zijn kok die dag al erg vroeg met drinken was begonnen. Hij zei, ik kom mijn man een kreef voor je brengen. Ik ben zijn naam even vergeten, zei de chef. Hij zei dat het de kreef van zijn vrouw was... en hij kon niks doodmaken wat hem aangekeken had... Ven volk die zandwoorders elke avond in het raam koog tegenover mij, waar de kaarsjes branden naast een glaasje wijn. Kachel spint, een elf is loof niet zint en de wind nooit naar binnen waait. Daar zit jij, je kijkt wel eens iets op tv of rookt een sigaret, en je gaat ook wel eens net als ik veel te laat in bed. De klok blijft eigenlijk. bij. Langs de u dat was Juliet en ik heb begrepen dat ze ook met nieuw materiaal binnenkort zal komen. Dit was nog iets van een tijdje terug raamkozijn. Nou, James Bond was was open book. You used to say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 2013 was dit uh, nummer The Lighthouse van Fabian Dammers. Daarvoor hoorde je Paul McCartney met Live and Let Die. En dat was uh, regelrechte filmmuziek, want dat was de opwachting van Roger Moore. in uh, De eerste keer als James Bond in de gelijknamige versie van die film Live and Let Die. Uh, ik denk zelf dat het toch nog een van de betere titelsongs die ooit bij een Bondfilm uh, zijn... Uh, ja, min of meer toegepast. Dat, dat is een nummer van Paul McCartney. Maar goed, ja, ik had vorige week ook nog iets van Peter Gabriel gedraaid... bij het programma van Logman Stuy en Paardenkoper. En toen kwam ik ineens ook nog een ander nummer van hem tegen. Dat was een albumje later, namelijk in 1992 bracht hij zo uit. En daar stond dit geweldige duistere nummer op van hem. Digging in the Dirt. zelf ook nog een kapitale blunder, want ik zei dat dit van het album zo was. Nee, dat is dat succesalbum in uh, 86 geweest. Dit was Us. Zo heette het album uit 92. Daar stond dit op en uh, Pieter Gabriel heeft zich nog een beetje onsterfelijk gemaakt door te zeggen van, ik maak geluid en ik uh, bedenk het ook nog een beetje zelf. Dat is een beetje in het kort het uh, verhaal wat hij zichzelf bij uh, bedacht heeft. Uh, Madonna is dit uit een film. En het nummer dat heet The Look of Love. You did Weldzaam hoor, dat ik het een beetje doe, één op één, maar ik moest ook iets recht trekken wat betreft Pieter Gabriel en dan moet je wel, anders blijft die fout lang hangen. dit was Madonna, maar ja, nu ontkom ik er ook niet aan, want het loopt alweer tegen elven. Nummer is van Madonna uit jaren 80 geweest. The Look of Love, een van de films waarin Madonna ook echt daadwerkelijk in te zien is geweest. Ook in een Bondfilm, trouwens, dat was veel later. Dat was uh, nog met uh, Piers Brosnan, geloof ik. Uh, de laatste zelfs, uh, waar Piers Brosnan nog de gestalte gaf van James Bond. Daar zat Madonna ook in, maar toen deed ze ook nog uh, het titelnummer daarbij toegekomen aan een band die uh, van samenstelling niet veranderd is, maar alleen van namen, dus dat was wel heel erg leuk. Uh, maar ik kreeg dat van de week, kreeg ik dat binnen. En uh, dit is Day Weaver. Uh, vorige week hebben ze aan het eind van de vorige week hebben ze de single uitgebracht. Swear tot aan 11 uur. Oh, my.